Marianne Hageman met het NOS-journaal. Het regent klachten over de nieuwe WMO. De wet die onder meer de hulp regelt, die mensen nodig hebben om zelfstandig te kunnen blijven wonen. Het aantal rechtszaken is in de eerste helft van dit jaar met zo'n 80% gestegen, zegt de Raad voor de Rechtspraak. Vooral ouderen, mensen met psychische problemen en gehandicapten maken gebruik van de WMO. Sinds dit jaar regelt de gemeente de voorzieningen. Daarvoor deed de overheid dat. Volgens de raad gaan veel conflicten met de gemeente over aanpassingen aan de woning en de vergoeding voor huishoudelijke hulp. De raad denkt dat veel conflicten ontstaan doordat gemeenten moeten bezuinigen. In Athene komt het parlement bijeen om te debatteren over het Europese akkoord met Griekenland. Het belooft een lange avond te worden. De stemming wordt pas na middernacht verwacht. De kans is groot dat het parlement akkoord gaat. Veel oppositieleden hebben al gezegd dat ze instemmen... met de bezuinigings- en hervormingsplannen. Het is wel de vraag wat Syriza, de partij van premier Tsipras, gaat doen. Veel partijgenoten zijn tegen. VNO-NCW verwacht dat de Nederlandse export naar Iran... voorst zal toenemen als de sancties tegen dat land worden afgebouwd. Vooral producenten van voertuigen en bedrijven in de machinebouw... oliewinning en waterbouw kunnen profiteren, denkt de ondernemersorganisatie... Nu wordt er voor 400 miljoen euro geëxporteerd. Dat zou kunnen verdubbelen, zegt VNO-NCW. Varkensvlees is mogelijk de oorzaak van een sterke toename... van het aantal mensen met hepatitis E. Het RIVM is bezig met een onderzoek. Vorig jaar waren er opeens drie keer zoveel besmettingen... als in voorgaande jaren. Hepatitis kan leverontstekingen veroorzaken. Het onderzoeksinstituut richt zich in eerste instantie... op varkensvlees als besmettingsbron. De helft van de Nederlandse varkens is besmet met hepatitis E. Het weer op de meeste plaatsen droog en het klaart op. De temperatuur daalt tot een graad of 14... Morgen vooral in het noorden nog wolkenvelden. Daar worden 20 tot 22 graden. In andere delen van het land geregeld zon. De temperatuur stijgt daar naar 24 tot 27 graden. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. In de Randstad staan nog files op de A16 Rotterdam richting Breda. Er staat tussen Hendrikio Ambacht en Randweg Dordrecht 4 kilometer. Op de A27 vanuit Utrecht richting Breda. Tussen Lexmond en Noorderloos 4 kilometer. En bij Werkendam 5. En op de A28 in de richting Amersfoort. Dan staat er een ongeluk tussen Afrit Ermelo en Nijkerk 8 kilometer. Wel zijn alle rijstroken weer vrijgegeven. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. He. Zandvoort. En zon is. Zon is. Ja, wat het dus is, ik zit nog even... Maaike Auwboter heeft een koffer van Als het kon erop gezet. Ik wil die gewoon... Fuck, fuck radio, ik ga die even afluisteren. We zijn gegaan, maar ik had me zo Dat ik iets stoms had gedaan Maar ik had me zo graag willen vergissen in jouw gebouw Kunnen vergissen in jouw gebouw Kunnen vergissen in jouw gebouw Kunnen vergissen in jouw He, eh, fijn hoor. Mooi. Zometeen, ra ra ra, wat speel ik op mijn mondharmonica? Harmonica. En hier is Erik Prits. Every day goes like this, how do we survive? Like this, how do we survive?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 She told me don't worry about it. She told me Ik vind wel eens hier heel erg Michael Jackson proberen na te doen. Ja. In deze plaat. Maar goed, terecht, want Michael Jackson was een held. Ik um, zou meteen gaan we voor het eerst iets doen met een mondharmonica. En daar heb ik super veel zin in. Maar als we het dan toch over Michael Jackson hebben. Ik zat natuurlijk op te zoeken. Um, van joh, hoe kan je mondharmonica spelen? Want ik had zo'n ding gekocht, maar zoals je net hoorde. Daar kan er valtig. niks van. En toen kwam ik ineens op een video dat Bassi, van Bassi en Adriaan. Heal the world van Michael Jackson, dus, doet op, op, op mondharmonica. Moet je horen. Het is best wel tof voor zo'n clown. Moet je luisteren. Dat is toch kik, hè? Dit doet Michael Jackson toch niet? Nee, dit is clown Bassie. I kid you not. Nu is van Bassie en Adriaan. Dit is van Bassie en Adriaan en je ziet Bassie, zie je gewoon op zijn mondharmonica. Ja, hij, komt, hij gelooft het niet. Ik doe die laptop man. Kijk, daar staat hij. Hij schijnt dus waanzinnig goed mondharmonica te kunnen spelen. Wat een basie. Doe eens hem even naast, wat een, liedje na. Wat een na. mooi liedje. Wat een mooi liedje dit. Ik wil, oh ja. Ik ga gewoon kijken hoe dit doet. En de tussen maken we een filmpje op Facebook. Blijft een mooi nummer, hè? Ja, nou, zullen we even draaien? Ik heb er nu ook wel uh, even zin in gekregen om hem te draaien. Kan we doen. Omdat het zo'n... Even kijken, moet ik hem wel even opzoeken. God, wat een improvisatie ineens. Uh... Nou, dan gaat het. Oh, Radio is stilte. Mijn, ik hoor daar mijn Snapchat. Heel de World van Michael Jackson. Het is wel de lange versie. Daar heb ik niet zo'n zin in dan. Hoe lang duurt die? Even kijken, hoor. Uh... Eh. Even kijken. 6 minuten 28. Ah, kan wel. Kunnen we wat doen. Moet de wifi het wel doen? <laughs> Serieus, ik zit nu op de wiki te wachten. Ah, ja. En iets verder, totdat hij echt begint. Ja, hier zo. Oh. Dames en heren, misschien verwacht hij het niet. Zometeen, meteen raar, ra, -ra, -ra wat speel ik op mijn mondharmonica? Eerst Michael. K. Die intro haalde ik net. En ik weet dat het is love, En dit plaats is brighter dan morgen. En als je echt probeert, je ziet dat er geen. Hem. Ja, ja. Blijft er mijn liedje, Heel the World. Kan je al van huilen? Ik moet er wel een beetje van. snikken. Nou. Snikken. Dat zou Bas zeggen. Heel the World, het is tijd voor Ra Ra Ra, wat speelt Stefan op, op zijn mondharmonica? mondharmonica? En het was kort dag, dus ik heb nog geen jingle. Dus ik doe het nu even. Ra Ra Ra, wat speelt Stefan op zijn zo. mondharmonica? Nou, ik heb dus een mondharmonica gekocht en toen dacht ik, daar moet ik een radio-item van maken. Dus ik heb een populair liedje. Ik zal wel eens de hint geven, hij komt uit 2011 en was een nummer 1 hit in dat jaar. Nou, dan weet je toch al meer dan net. Nou, ik ga hem even stemmen. Zo. Nou, ik ben er klaar voor. Um, dus dit is een hit uit 2011. En de vraag is, welke is het? Dat is jouw taak om te raden. Dan ga ik hem nu spelen. Oké. Okay. Ik vond, jij weet hem of niet? Nee. Ik ken je hem niet. Nee. Ik vond hem echt vet goed gedaan. Nou, Zullen we hem nog één keer doen? Eén keer. Eén keer, om, voor de mensen die het nog niet weten. Voor de domme mensen. Dit komt dus uit 2012. Dit komt uit 2011, zeg ik uit mijn hoofd. Wacht, hij staat op een Hitzoon CD, dus ik weet het. Welke uh, ja, zanger? 2011, ja, welke zanger. Dan weet je het meteen. Nee, nee, nee, absoluut niet. Ik, vind het, ik vond hem echt vrij goed gedaan. Ik, ik niet. zou hem herkend hebben. Ja, vind je het gek? Je luistert ernaar. Ja, nee, maar ook al zou ik hem niet in mijn oordopjes hebben, dan zou ik hem alsnog herkend hebben. Goed, weet jij het ook? Laat het weten. SteffenStynCFM en Timo.com. Of twitteren, dat mag ook. Nou, nee, en Komt het hier binnen? Hier is de Bart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 from need to eat them <clears throat> running to to something. Deze gast nog gezien op Pink Penny op de radio. Freedom. Jorde farewell, Williams. En daarvoor hoor je nog The Bards and the Rhythm of the Night. Het is tijd voor de uitslag. Zal ik hem gewoon spelen met de track erbij, dat je het meteen hoort? Dat is leuk, hè? Heeft iedereen een e mail gestuurd dan? Uh, ja, ik weet dan waar je op doet, maar jij, jij speelt vals. Want nee, nee, nee. Jij ik, wist het. Ik, ik heb het jou verteld. Ga maar kijken, ik heb geen e-mail gestuurd. Ik heb het jou verteld. Ik heb geen e-mail gestuurd. Heb jij geen e-mail gestuurd? Dan Heb je een vriend ingelicht? Ook waarschijnlijk. Kloten. Even kijken. Kofiel. Haha. Ja. <laughs> ja, leuk. E Eline Blokzaal. Hey Stefan, ik denk dat het liedje dat je speelde Somebody That I Used To Know was. Nou, dat heb je vast van uh, Somebody That I Used To Know, want na deze klote actie wil ik je natuurlijk nooit meer spreken. Is <laughs> dat nou weer voor kinderachtigs? Dan gaat zij lekker met de eer strijken terwijl ik het gewoon aan jou verteld heb. Vind je niet oké? Okay. Ik wel. Maar Eline... Fuck you. Hé, hey, even dim, hè? Haha, oh, nu, nu gaat het over zijn meisje. Oh. Maar ja. ze heeft het goed, dus ja. Ja, ze heeft het heel, je hebt het heel knap geraden, Eline. Props voor jou. Ik zal het even meespelen voor de illustratie. Dat je het even weet. Carrière gaat niks worden. Omdat je het niet kan. Het is toch hartstikke leuk, dit item, man. Ik vind het een gek item. Ja, het is een leuk item, maar Wa moet je wel beter kunnen, anders hebben ze er niks aan. Ja, maar luister, ik heb dit ding zondag gekocht. En ik, voor, je, voor je het weet, ik ben echt... Als ik terugkom, dan kan ik fantastisch mondharmonica spelen. Oké, okay, dan gaan nou, we. Dan waarschijnlijk, Ik ga dan nog red, dus waarschijnlijk ga ik ook nog andere dingen bespelen. Oké. Zo meteen, Maaike Wat komt er aan eerst tijd voor je weer de Jonas Parsom? Vannacht is het droog en er staat er plaatselijk mist. Het koelt tot rond 14 graden af. Morgenochtend begint de en grijs, maar later op de dag zien we overal de zon volop. Het wordt 20 tot 24 graden. In het zuiden een paar graden warmer. Vrijdag zonnig weer en warmer. 22 graden aan zee tot 30 graden aan de langste oostgrens. In het weekend tijdelijk enkele graden minder warm en vrij veel zon. Dat was je weer. En aan je verkeersupdate. Hey, hey. Op dit moment twee meldingen op de A4 Antwerpen Bergoptamp. De hoogte van Berg op Zoom, daar is een afgesloten afrit. Dat komt door een ongeval. En dan nog de A4 aan amsterdam Delft. de hoogte van knopend Ipenburg Er liggen voorwerpen op de weg. Dat heb ik echt nog nooit gehoord. Er liggen voorwerpen op de weg. Dat is heel vervelend. Ik was mijn vibrator ook kwijt. En dan is er nog één flitser die is gemeld op de ACS Lelystad Muidenberg. Tussen Almere en Muidenberg, daar voet van het gas bij. 45,4. Sorry, 45,5. Dat is toch uh, 100 meter verder. Heb je er nog één aan toe te voegen? Meld hem dan via flitsers.nl. Some felt to hear een and Als bewaren dagen lang zou je stil blijven staan en precies hetzelfde doen als je met mij had gedaan. Als ik je gaat open. Dat zijn de klanken van Maaike Auwboter anders. Koekoek! <laughs> en Sam Veld hoorde je ook nog, Show Me Love. Die is fijn, hè? Alles is fijn. Toch tof dat zo'n oud liedje ineens weer zo te gek kan klinken. Hé, hey, um, het is CFM, uh, Stefan en Jonas... en we werken toen naar uh, mijn laatste minuten. Oh nee, En dan, dan, klinkt, dan klinkt het net alsof ze verdood Misschien weet, ga ik... Ik ga met het vliegtuig, je weet het nooit. Ik heb genoeg Airquest investigations gekeken. Waar ga je mee? Turkey gekeken. Airlines? Malaysia Airlines? Nee, uh, KLM. Ja, maar daar is een raampje van gesneuveld, laatste. Je weet is dat nou. zo? Daar is een raampje van gesneuveld. Ik toch, moet een noodlanding maken. Toch vertrouw ik uh, noodlanding elke donderdagavond in Paradiso Amsterdam. Uh. <laughs> Dat is echt zo, is een leuk feestje. Serieus, dat is geen commercieel belang. Vind ik echt een tof feestje. Nee, dat meen ik echt. No Noodlanding is echt te gek. Tofste feestje van Amsterdam. Oké, okay, maar we zitten in Zandvoort, gaat verder. Ik, ik klink nu echt als zo'n proep... Ja, maar wees nou eens eerlijk: in Zandvoort zijn er weinig echte clubavonden. Je hebt hier een, Al ja, je hebt hier een uh, Chin Chin, dat is. Uh... Ja, er is ook zo'n kinderdisco ja, hier toch? Chin Chin. Is dat Chin Chin? Ja, dat is een Duitse disco. De Bote Oh, nee, dat Ja, is dat is Chin Chin. Is. Dat is bijna hetzelfde. Dat is niet uh, drank en drugs, dat is chips, <laughs> en, chips en cola. Dat is echt chips en cola is it a sin that i want it bad halfway to hell i've made my bed baby give Baby, we're as good as gone. Won't you follow me? Oh, won't you follow me? Nothing ever lasts forever. All we got is now. Wel, samen met Jason Derulo, follow me. Ik zit even in mijn kalender te kijken. get waar ik toch wel heel erg naar uitkijk. Dat is gewoon over, over 1, 2, 3, 3, 4, Over drie en een weken is dat al. Echt bizar. Het gaat allemaal super snel. Jorden hard wel, samen met Jason de Rulo. follow me. Ik, uh, ben jij een horlogedrager? Mm, ja. Ik ga een Apple Watch kopen vrijdag. Echt. Vrijdag komt de Apple Watch uit en ik ga ook in de rij staan. Ik wil dat ding echt hebben. Waar staat die rij in Amsterdam? Uh, nee, ik ga naar Haarlem. Haarlem is het makkelijkst. Het ja. is en het dichtstbij en het is van de drie stores. Je hebt er één in Den Haag. één in Amsterdam. Eén in Amsterdam en één in Haarlem. Die, in Haarlem is het, uh, is het rustigst altijd. Nou, Sst, uh -huh. niet verder vertellen. Nou, in Haarlem, Apple Watch. Ja. Nee, nee, Blijf Ga lekker <laughs> naar Amsterdam met z'n allen. Maar dan dan dan ik, ik, uh, nee, dus, uh, ik loop uh, vanaf vrijdag met een Apple Watch rond als alles goed gaat. Want dat weet je nooit zeker. Goed, you're hoorde follow me hard well, Jason Derulo. Jason Derulo. Zometeen de nieuwe van O'Gene Wings to Fly. En Felix yeah. Jones hier. Dan we met Jasmine Thompson. Ain't nobody. Stuur jou die request trouwens in via de mail. Stefan Stijs. hier je mij met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 Tonight I'm Getting Over You. En ook nog OG Wings To Fly. Nou, je mag bijna het sokje gaan overnemen voor een paar weken, Jonas. Ja, ja, dat gaat het dan, Maar eerst nog even dit. CFM Request. Wacht, wacht, wacht. Nee, ik ben wel klaar met die harmonica. Het is tijd voor de request. Deze is ingestuurd door Timon. Die zegt, ja, we zijn een jaar later. Maar ik wil eigenlijk nog wel even terug naar die zomerhit van 2014. Wat denk je dat dat is? Is dat niet uh, van die hamburger genomen zijn? Nee, wel leuk bedacht. <laughs> maar het is iets met, met salsa en tequila. Si, si, si. Heb je een vermoeden? Ja, maar als ik hem hoor, dan zeg ik het ja. Maar... Salsa tequila. CFM. Gaan we doen. Request. Kan niet zo heel moeilijk zijn, joh. Dat. slechte plaat eigenlijk. Voor 2014 was die goed. Dat is waar. CRM Request, Anders Nielsen Sosa, Tequilla. Stef en Stijn. Hoe gaan we het noemen? Op Op Jonas zo Hoe wil je het gaan noemen de aankomende zes weken? Uh, nou, verzinnen is even iets leuks. Uh, op Jonas vind ik wel een leuke. Op Jonas? Jo ja, Op Jonas. Oké, okay, die ga ik erin op, op, op Jonas. Op Jonas. Vanaf volgende week zes weken lang Zolang? Op, op Jonas. Jonas. En ik ben ergens in september weer terug. Tussen zes eh, en acht hè? Exact. Helemaal bruin gebakken.